Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Knoppen Badhoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid... rijdt het langzaam over 6 kilometer door de werkzaamheden daar. Je hebt daar ongeveer een 10 minuten vertraging. En diezelfde vertraging heb je op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het langzaam tussen Schorrel en Bergen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Uh, alleen maar richt op horeca en, uh, en andere soorten ondernemers uh, die uh, ja, uh, een bepaalde dienstverlening aan uh, de zon en de toerist. Maar niet uh, specifiek op uh, onze grote vier supermarkten uh, waar je toch uh, dagelijks uh, mensen toch wel uh, zorgen ziet uiten van uh, hoe daar uh, wordt omgegaan met uh, de maatregelen.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 Nou, en dat, dat ontbreekt. En het is, iedere keer zie je dan in de krant... ja, ik ben aan het monitoren of het is een leermoment van... ja, kom op jongens, eh, hoe lang bestaat Zandvoort? En natuurlijk is eh, COVID-19, eh, corona, iets anders. Maar je merkt het ook met eh, gewoon eh, de drukte bij het standbezoek. Ja, we zijn aan het monitoren. Ja, kom op, eh, hoe lang bestaat Zandvoort niet als toeristplaats? En, ja, en dan zie je... Hè,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 Terwijl onze hele raad uh, nog niet eens uh, erover in gesprek is geweest. Maar goed, uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, en dat is het eigenlijk ook wel bijzonder dat de colleges daarover gaan praten... zonder dat de raad erin uh, gehoord is? Ja, Adem, Adem is er uh, wel degelijk in gehoord. Nou ja... Uh,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 In de krant dat de doorstroming bij ouderen komt niet op gang Dus ja, dat betekent dat er ook weinig woningen zeg maar, beschikbaar komen voor onze starters. Ja, eh, kom op. Eh, laat zien wat er, wat er mogelijk is. Ja, er is dus heel veel te doen de komende periode. En ik heb het gevoel dat je duidelijk de vinger aan de pols blijft houden, Peter. Nee, uiteraard. Wij zullen het zeker en als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 in een in trieste uh, bedoeling zijn, al zou dat gebeuren. Het lijkt vast tot allerlei misverstanden. Want ik was vroeger bestuurslid van GPA... en dat stond voor Gay Pride Amsterdam. Dus ik ja. denk ja, niet ja, dat ze ja, die ja. naam moeten kiezen. <laughs> nou ja, waarom niet, hè? Ja, dus, nou, dan krijg uh, je weer een misverstand waarschijnlijk. Uh, ja, oké. Okay, ja. Oké. Okay, okay. Nou, dankjewel voor uh, je bijdrage Geen deze dank. ochtend. Um, wij gaan nog naar een heerlijk stukje muziek luisteren... en dan kijken of Prima. we al Lammers uh, licht op deze zaak kan werpen. Oké. Okay. Dank Helemaal goed, al. tot ziens. Voor de morgen beter.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 tandje naïef, maar goed. Ja. Maar je hebt misschien wel gehoord wat de vorige spreker zei, zei, het mag toch niet Grand Prix Amsterdam worden, dat vonden we... Dat... Nee, ik heb niet gehoord wat de vorige spreker zei, dus ah. uh, dat was het een beetje vrijspel. Ah, Oké, okay, nou, de, de, de, de vorige spreker zei uh, GPA, dat vond, dat vond hij niet zo'n heel goed idee. Uh, ah. En toen heb ik hem verteld dat ik jarenlang bestuursdit geweest ben van GPA, maar dat stond voor Grey Pride Amsterdam, dus die naam zullen ze vast niet kiezen.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 Uh, wat, wat, wat principiële dingen uh, de overhand hebben gekregen. En wat dan, dan, wat dan gewoon echt uh, geld verkwist. Uh, dat is gewoon zonde. Maar, uh, maar goed, uh, zo zit het leven op dit moment uh, in 2020 gewoon in elkaar. Dus we moeten daar gewoon rekening mee houden. Ja, nou, dat is in ieder geval. Ik denk trouwens dat ja. de meeste mensen die in Zandvoort wonen. Uh, uh, de Grand Prix een goed hart toe dragen. maar ook heel, heel veel houden van de natuur.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 ...primair nodig hebt... ...omdat je een heel lang recht eind hebt... ...dat gaat heuvel op... Eh, ...dus, dus eh, daar, daar wordt het accent... ...op motorvermogen wel eh, gelegd... Eh, ...even ter illustratie... ...voor degenen die minder ingevoerd zijn in de racerij... ...heb je een circuit als Monaco... ...met alleen maar bochtjes... Oh, ja. ...en bijna geen rechtstuk, ...dan komt het meer op de wegligging van de auto eh, neer... ...en in mindere mate op de motor... Eh, ...die is altijd belangrijk... ...maar daar ligt het accent wat meer op... Eh, ...de bestuurbaarheid van de auto...